Een onderzoeksbureau heeft geen grensoverschrijdend gedrag vastgesteld bij de vroegere DENK-fractievoorzitter Kuzu. Dat zegt de huidige fractievoorzitter Azarkan. Binnen DENK woedt een machtsstrijd tussen Kuzu en Azarkan enerzijds en partijvoorzitter en Kamerlid Üstürk aan de andere kant. De zaak escaleerde toen naar buiten kwam dat Kuzu een buitenechtelijke affaire had gehad. Kuzu trad daarop terug als fractievoorzitter, maar hij beschuldigde Üstürk ervan dat die het verhaal bewust naar buiten had gebracht om hem te beschadigen.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 Bij een verpleeghuis in Dieren in Gelderland zijn bouwhekken geplaatst om ouderen te beschermen tegen het coronavirus, zegt de directeur. Het hek zou familieleden op afstand moeten houden. Sommige mensen zochten hun ouders of grootouders via de ramen op en raakten hen aan. Volgens de directeur is meermalen met de families in kwestie gesproken. De hekken staan pal voor de kamers van bewoners. En pas als de familieleden aangeven dat ze stoppen met hun raambezoek, worden de hekken weer weggehaald.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 happy, you are my everything, you are my daily sunshine, you are my evening star, everything I'd ever hoped to find, that's what you are. the reason for my smile, you are the words I speak, every role I play in life you play the leading part, everything I'll ever want or need is what you are. Wat oh, is toch een lekkere plaat, he. Was het dan? Dolly Parton en You Are. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede ja, avond. Ja, avond is het eventjes een andere tijd als, uh, ja, als, als normaal. He? Ja, we zijn wel normaal. Hey, het is uh, acht minuten over de klokken van uh, zes uur. En uh, tot acht uur uh, ben ik bij u. En uh, ja, we gaan lekker muziek draaien. Eventjes tussendoor bellen. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En uh, verzoekjes zijn welkom. www.zfmartiesten.nl Ja, als je daar uh, eventjes uh, onder aan de site... Of uh, ja, in ieder geval, als je daar naartoe gaat, kan je mailen... Uh, je verzoekje mee hoor. En uh, ja. Ik zou zeggen: blijf lekker, blijf lekker luisteren, blijf er lekker bij. En zit je te eten, eet smakelijk. En welkom op deze zaterdag, de 9e van de 5e 2020. I love you. We gaan verder met. Uh, ja, <laughs> met wie gaan we verder? Meer muziek. Meer variatie met Entertainment For You. Zo so is het, Shakira en like Elected To You. En dat was ze dan, Shakira en Addicted to You. Dit is uh, Katharina Hulters. En uh, jij denkt toch niet? Zoekjes zijn welkom. Nou, alleen een lekker bellen en uh, zou je zeggen, eet smakelijk, ja. Ik heb te veel genomen. Hoopte dat je terug zou komen. Een belofte, een woord. Ik heb het allemaal gehoord afgesloten met een lach waardoor ik in het begin zo naïef jouw slechte kant niet zag je denkt toch niet dat ik laat velen met mijn hart dat ik het zo. Wat een lekker nummer. Catharine Hultus en jij denkt toch niet. En ik ga een lekker nummer draaien. En ja, dat is van deze Amsterdamse zanger Wesley Bronhoest. En daar heb ik het over. Ja, duurt dit nog lang? Onze wereld is nu even anders. Waar ik gisteren nog naast je zat.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 De straten schijnt kiel, het leven staat stil. Jou tegen mij aan is wat ik weer wil. Ja, mooi nummer van Wesley Bronkhorst natuurlijk. Ja, geschreven ja, op deze ja. Corona-crisis eigenlijk, wat, wat er gaande is. He. Dus uh, ja, uh, ja, prachtig nummer geworden, zo en zo. En uh, we gaan lekker uh, een gauw houden rij van uh, Chris Andrews. En hij het over Pretty Belinda. Blijf er lekker bij, tot 8 uur. Entertainment voor you, mijn naam is Fred Hey. Ze zeggen, eet smakelijk, zit je eten. Heb je gegeten dat u wel mag voorkomen? She lived on a boat. Everyone called her the Pretty Belinda. Went to the boathouse down by the river just for a look at the Pretty Belinda. All of my love and wanted to give her. Soon as I saw her, the Pretty Belinda. Lived in a boathouse down on the river. I wanted to have her the Pretty Belinda. Just for a look at pretty Belinda. Lives on a boat house down on the river. Everyone called her pretty Belinda. Went to the boat house down by. Just for a look at pretty Belinda. Now I have her, uh, my pretty Belinda, and that's what I said, uh, my pretty Belinda. She gave me a heart and made me a promise. We live apart, with Belinda is honest. We live in a boat house down by the river. Everyone calls her pretty Belinda. We live in a boat house down by the river. Me and my wife Pretty Belinda. Chris Andrews en and Pretty Belinda. En uh, ja, ik heb uh, een, een, een verzoekplaatje die, uh, die ik wil gaan draaien. En die is uh, afkomstig van... <coughs> Momentje.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 Oh Het duurt uh, om precies te zijn 6 uh, minuten 10 en 9 seconden. Maar dat was niet het uh, verzoekje, want ik, uh, ja, ik kreeg eventjes een uh, kikker in de keel. Dus ja, vandaar deze fantastische plaat van Gary Moore. I still got the blues for you. En dan gaan we nu echt uh, naar het verzoekje van uh, mijn collega Albert Jan Vos. Die uh, waarschijnlijk lekker uh, thuis uh, onderuit in de stoel met een drankje en zijn vrouw bij zich. En hij wil horen, waar ben je nou? Van uh, Wilfred Bellen.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 Mijn toekomstie bestond niet, de dag ging over in de nacht. Ik hield van jou en je.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 Die droom van ons, van jou en. Van Albert Jan Vos en Wilfred Belles. Ja, heerlijk nummer. En uh, ja, waar ben je nou? Is hij getiteld. En uh, we gaan uh, weer nog een uh, lekker uh, Nederlandstalig plaatje draaien zoals je gewend bent van uh, mij natuurlijk. En uh, dat is er eentje van, uh, ja, Henk Damen. En wat een lekker ding. <lacht>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 En come on, baby, lay your love on me. We gaan lekker verder met. Ja, we blijven even in de trant van deze oude muziek. En Elvin Stardus, En hij hebben het over pretend. Pretend you're happy when you bloom. It isn't very hard to do. bij een, een kleine 25 graden hier op de zaterdag van uh, ja, 9-5 2020. Ja, dat doen we dan gelijk, denk ik. Ik zou het te denken 9-5. Ik dacht, nee, aan Dolly Parton. 9-5. Ja, maar op de een of andere manier. Ik weet niet hoe of wat. Maar in ieder geval gaan we eerst een, een plaat rijden van Whitney Houston. En ze hadden het over salut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 Than you, Layley, kind of stronger than oh, you. Layley, I'm feeling kind better than you, and I know just what to do. I feel like doing my hair, my I feel like calling some of my, my friends, my girlfriend, I feel like going to my club and partying.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 to my club, do some, some partying. partying. Heeft deze vrouw toch uh, heel wat mooie muziek achtergelaten? Heerlijk. Salut, Whitney Houston. Ja, en ik heb een bezoekje. En dat is afkomstig van uh, Jeroen. En Jeroen die wil nog graag horen voor zijn vrouw Lenneke. Tenminste, hij draagt hem op aan zijn vrouw Lenneke. En jij wil horen, Jeffrey Heesden. En uh, ja, mag ik de zon laten schijnen? Nou, dat doet hij al hoor. En dat zeker hier in, in Zandvoort. Een graadje of 25 uh, momenteel. Dus uh, heerlijk. Blijf er lekker bij tot uh, 8 uur. Entertainer voor joh. Ik ben verliefd. Ik ben zo sexy. Alle mannen kijken als je binnen loopt. Het is niet voor niets.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 Ja, je bent bijzonder, het is alsof ik droom en maar niet wakker word. Kijk hoe je straalt, je bent een wonder. Als ik jou laat gaan, doe ik mezelf tekort. Zeg me, wat zoek jij nu in een markt? Als dan... Juffie Hezen en mag ik de zon laten schijnen? En dat allemaal gevraagd door Jeroen voor zijn, ja, voor zijn vrouw. Ja, Lenneke En even kijken, ja, ja, ja. Wat gaan we doen? Even kijken, ja. We gaan uh, een plaatje draaien van uh, ja, de helaas uh, overleden Little Richard. En uh, ja, op 87 jaar gelegenheid vandaag overleden... heeft zijn zoon bekend gemaakt. En uh, ja, aan de hand daarvan gaan wij dus een lekker nummer draaien van hem... Long tail Sally Go to town. En Longtail Sally. En ja, we zijn inmiddels alweer gearriveerd. Bij eh, acht minuten voor de klokken van zeven uur. We gaan nog in ieder geval. Eh, denk ik zo'n anderhalf wat te Ja, twee nummertjes draaien, denk ik. Eh, en, en de eerste is van Jan van Est. En hij heeft het over. Nu loop je mij voorbij. Nou, nee hoor. Maar ik blijf er gewoon bij. En zeker tot acht uur. Draai hoor. En kijk mij nog een keer aan, laat je mij nu echt alleen. Je kan toch met me praten, voordat je echt moet gaan. Het wordt wel even wennen en stil om me heen. het raam of ik jou nog zie Of vraag aan een vriend hoe het met je gaat Maar vertel haar maar niet Als je haar dan ziet Ik kan maar niet geloven Dat je mij zo achterliet Met entertainment for you, ja, het gaat niet helemaal uh, niet helemaal lekker, maar goed, uh, ja weet je wat we gaan doen. We gaan gewoon lekker uh, verder met Mighty Sparrow en Baron Lee and only a fool breaks his own heart. don't see when you walk with him down the street only a fool breaks his own love.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 Zo, so, we gaan een klein stukje draaien van Elton John en Nikita. Ik zou zeggen: tot zometeen het nieuws van 7 uur. Het was Mighty Sparrow en Baron Lee, en only a fool breaks his own heart. Dus blijf er lekker bij tot 8 uur entertainers voor you. Tot zo in de tweede uur.